Niemand is illegaal. Nooit. Open de grenzen, open je ogen. Oproep voor acties op 20 juni 2020. Wereldvluchtelingendag. Doe mee met lokale acties. Corona verhindert ons om samen te komen, dus verspreiden we ons. Waar je ook bent, doe mee met onze transnationale solidariteitsactie en laat zien dat de strijd tegen het racistische grensbeleid doorgaat. 2020 toont, meer dan ooit tevoren, dat we de dag van vandaag ver verwijderd zijn van een wereld met gelijke rechten voor alle mensen. De situatie van migranten in Europa en andere delen van de wereld is beschamend. De kampen aan de buitengrenzen van Europa zijn overvol. De gesloten centra in de Europese landen blijven bestaan. Veel migranten zijn nog steeds ongedocumenteerd en leven op straat. Zelfs in tijden van pandemie negeren regeringen de rechten van vluchtelingen en migranten. Het zijn de solidariteitsgroepen, NGO's, moedige burgers en migranten zelf, die de dreigingen van COVID-19 aangaan. Wij willen de aandacht vestigen op de penibele situatie van migranten, de ogen van het breed publiek hiervoor openen en aanzetten tot solidariteit in de praktijk. We willen dat er een einde komt aan deze situatie. Deze toestand is gebaseerd op wetten en politieke besluiten die kunnen en moeten veranderd worden. We roepen op tot acties op 20 juni Wereldvluchtelingendag. We, wie zijn wij? Wij zijn een groep antiracisme-activisten uit verschillende Europese landen die campagne voeren rond solidaire kusten. Ons belangrijkste doel is om de strijd van migranten aan de gesloten Britse grens langs het kanaal en de Noordzee te ondersteunen. We wilden deze zomer acties in havens organiseren, inspireren tot solidariteit en zouden oorspronkelijk met het zeilschip Lovis de volle publieke aandacht trekken. Om voor de hand liggende redenen hebben we dat laatste plan moeten annuleren. Maar gezien de omstandigheden voor migranten er niet op zijn verbeterd, integendeel plannen we een alternatieve actie om de aandacht en de publieke druk te verhogen. Meer info vind je op coastinsolidarity.noblogs.org. Ons actievoorstel. In plaats van één groot zeilschip zullen er overal papieren bootjes verschijnen met korte berichten, slogans, boodschappen erop, zoals Open de grenzen, open je ogen. Vluchten is geen misdaad. Iedereen kan mee bootjes vouwen, klein of groot, al dan niet gekleurd. En ze verspreiden op openbare plaatsen, in bussen en treinen, in winkelcentra of in parken. Creëer je eigen vouwboot of download van onze website het model dat ook geschreven getuigenissen van vluchtelingen bevat, die in papieren bootjes kunnen worden opgevouwen. Op die manier worden de stemmen van degenen die meestal het zwijgen worden opgelegd, hoorbaar wanneer iemand het papieren schip openvouwt. Daarnaast zullen er op onze website gesproken getuigenissen van migranten te vinden zijn die je kan downloaden en verspreiden. Speel ze af via je mobiele telefoon of luidsprekers, vanuit je auto, op openbare plaatsen, van op balkons of op de fiets, in bussen en treinen en waar je maar wil. Voel je vrij en geïnspireerd tot nog andere acties of om deze oproep aan te vullen met jullie eisen. Verspreid foto's van je actie en eisen op internet en sociale media met de hashtag Coast in Solidarity. Voor het recht om te blijven en vrij te bewegen. Stop de deportaties voor eens en altijd. Waardevolle levensomstandigheden en gezondheidszorg voor iedereen. Sluit alle kampen voor eens en altijd. Bouw solidaire steden en netwerken. Laten we de samenleving op een andere leest schoeien.